...dat de cultuur van zijn geboortestreek met haar tradities al eeuwen oud is... ...wat blijkt uit zijn regionaal politieke stellingname al voor de oorlog. Mm -hmm. <laughs> Beetje gek hè, om jou dat voor te leggen. Als je dat nou leuk vindt. Lees het nou maar voor. Goed. Um, en dan kom ik op Guntherman. <tie> um, wie in het werk van Guntherman mocht zoeken naar gelijksoortige politieke...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 Ik neem Alblas in Box nog even mee. Jij, ben je straks op je kamer? Ik wou eigenlijk ook naar huis. Dan ook een andere keer. Wij zien elkaar niet zoveel meer tegenwoordig. Kom je nooit meer in Arnhem. Elk ogenblik, maar je bent er nooit meer. Ik <laughs> kom binnenkort alweer eens langs. Doe dat. Dag ja, koning. Wij zien elkaar binnenkort weer op de vergadering van Dorps en Streekgeschiedenis. Dat is wel de bedoeling.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 Die weer verandert als dat evenwicht verstoord wordt. En wiens theorie gebruikt u daarbij als model? Niemands theorie.